Je bent lang ziek geweest. Ziek is het woord niet, maar het heeft me wel aangepakt. Wat heb je gehad? Een kleine ingreep. Maar het grijpt je toch meer aan dan je denkt. Wil je koffie? Nou, als je hebt, dan wel graag. Meneer Wichtbold, hebt u een kop koffie? Voor meneer het het maar voor mij? Het is eigenlijk nog te vroeg. Ik weet niet het nu al klaar is. Vast wel.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 Bekeken? weer terug hebben? Dat niet, als je het maar niet weggooit. Ik gooi nooit iets weg. Mm -hmm. Dat is dan goed dat ik dat weet. Is hier hiernaast? Ja, maar ze is niet alleen. Dan ga ik wel een andere keer. Dat was Bertus Hettema. Heb je nog verteld van die brief van Alblas?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 Zoals we nog denken, maar ik denk dat ik hem verstuur. Hoe was uw vakantie, meneer Gart? Oh, dat was heel aardig. Ja, heel aardig. Waar bent u geweest? In Genève. In Genève? Ja, in Genève. Toch niet alleen? Nee, niet alleen. Met mijn zuster. Met uw zuster? Die past dan zeker wel goed op u. ja.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 En op hetzelfde ogenblik uh, weet het een medeblik moet zijn. Ik ben ik zeker al 15 jaar niet geweest. <lacht> <lacht> ze waren van iemand anders. <lacht> oh, ze waren van iemand anders. Zo heb ik eens een stelletje naaktfoto's gekregen. Bij Moorkamp zeker. Ja, ja bij Moorkamp. Ik zeg tegen die foto's die zijn helemaal niet voor mij bestemd. Die wil ik niet eens zien.